Twee uur door meegens met het NOS-journaal. In de Verenigde Staten is vannacht een zwakbegaafde man geëxecuteerd. Het is de 54-jarige Marvin Wilson. Hij had volgens psycholoog een IQ van 61. In 1992 vermoorde Marvin een informant van de politie. Zijn zwakbegaafdheid was voor de rechtbank van Texas... geen reden om de man niet ter dood te veroordelen.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 De beachvolleyballers Reiner Nummerdoor en Richard Schuil kunnen op de Olympische Spelen nog maximaal brons winnen. Ze verloren vannacht in de halve finale van de Duitsers Julius Brink en Jonas Rekkerman met 14-21 en 16-21. De strijd om het brons gaat donderdag tussen de Nederlanders en het letse duo Martin Plavins en Janni Schmedins. Het weer vannacht aan de kust nog wat buien, verder veel opklaringen, komend ochtend vrij veel zon. Maar in de loop van de dag trekken er wat lichte buien over, het wordt ongeveer 21 graden. Dit was het NOS Journaal. Jasper Stoffelen en Rens Goosseling. Goedenacht. Het is dinsdagnacht. Dit is de toekomst van Omroep WNL. In de komende twee uur laten wij de toekomst spreken. Acht jonge professionals komen aan het woord. Straks spreken we met de 15-jarige Desiree Franke. Zij vertegenwoordigt Nederland tijdens de Paralympische Spelen. Daarnaast hebben we in de studio Robert van Hoesel en Bas van Prooijen. De ene is een 18-jarige, snelgroeiende ondernemer... die werkt voor de, voor de grootste bedrijven ter wereld. De andere kunnen we nog wel eens gaan zien met een gouden kalf in zijn hand. Vannacht geven we u een kijk in de toekomst. Maar eerst praten we met Warner van der Lau. Hij is 14 jaar en droomt van een carrière als presentator. Warner, goedenacht. Ja, goedenacht. Jij wil, uh, wil tv-presentator worden? Ja, daar... Uh, daar. Dat is het doel. En waarom uh, droom jij daarvan? Nou, daar droom ik van, omdat ik dan op tv kom. Dat is wel zo logisch. Maar, uh, nou ja, dat is dus toch gewoon... Ja, dat is gaaf. Dat vindt dat iedereen ziet. En dat je, ja, dat je als het ware gewoon bekend bent. Dat je herkend kan worden ook. Is jouw droom dan om bekend te worden? Ja, dat heb ik al heel lang. Ik weet nog dat ik als uh, klein kind een keer tegen mijn uh, moeder zei... Mam, ik wil graag bekend worden, maar niet als politicus. Desnoods als bekende zwerver. Oké. Okay. Hey, maar jij wilt bekend worden eigenlijk het liefst als presentator. Heb je een idee uh -huh. wat voor een programma je dan wil presenteren? Nou, oh, dat is over het algemeen uh, sportprogramma, lijkt mij natuurlijk. Een leuk of een amusementsprogramma. als het maar geen ochtendshow is. Want dat, uh, je bent geen ochtendshow? Nee. Dan moet ik er zo vroeg uit en dat, dat is helemaal niks voor mij. Heb je dat er niet voor over? Nou, ochtendshow. Nee, ik zie mezelf ook geen ochtendshow presenteren eerlijk gezegd. Op dit moment maak je YouTube filmpjes van alles wat je in je vakantie beleeft. Klopt dat? Mm -hmm. Ja, dat klopt. Is dat een gewoon hobby of denk je daar ga ik mee oefenen met presenteren? Dat is uh, eigenlijk gewoon een hobby om uh, mijn om uh, verveling weg te filmen in de vakantie. Uh, maar ik, en ja, in de vakantie, vaak nog wel eens, uh, dan wil ik me vervelen. En dan heb ik altijd een vakantiehobby uh, nodig, laat maar zeggen. En uh, dit uh, jaar is dat filmen en dat bevalt me zeer goed. En je bent al op verschillende plekken geweest, de Floriade bij geweest, maar ook bijvoorbeeld bij Vitesse. Dat filmpje is heel vaak bekeken, dat was de eerste training van Vitesse. Hoe was bijna dat? Twee, bijna 2000 keer, ja. Ik, uh, ik ben daar uh, met de camera naartoe gegaan en mijn ouders zeiden eigenlijk van ach nee, doe nou niet. Het is hartstikke druk en je komt er nooit tussen. En nou, oh goed, uh, ik had de avond daarvoor had ik een documentaire gezien van uh, Madonna, die deed wat ze wilde. Dus ik dacht, nou ja, die, die is het ook gelukt. Ik ga het ook gewoon, ik ga ook gewoon doen wat ik wil nu. En ik neem mijn camera mee. Dus jij luistert eigenlijk niet zo naar je ouders? Ja, jawel hoor, maar toen even niet. Toen was ik even eigenwijs en het heeft goed uitgepakt. Vannacht krijgen wij heel veel jonge talenten in onze uitzending. Heb jij ook een plan om, om een beetje net zo groot te worden? Uh, tuurlijk. Tuurlijk wil ik groot worden. <laughs> maar, maar heb je daar een plan voor bedacht of denk je het komt allemaal wel aanwaaien? Uh, nou, in ieder geval, een plan heb ik niet echt. Nee, ik ga gewoon uh, tot op vakantie. Tot de vakantie stopt ga ik YouTube-filmpjes maken. En af en toe als er iets is dat ik mijn kader meeneem. Nou, maar over het algemeen is het echt deze vakantie. En na de vakantie zal het uh, nou ja, niet zo heel veel filmpjes meer zijn. Misschien af en toe in de herfstvakantie of in de kerstvakantie. Maar, maar wat voor reacties krijg je dan? Over het algemeen uh, wel positief. Ja, er is één filmpje dat had ik uh, geplaatst. Um, dat heb ik nog ja, gisteren, heb ik dat nee wacht, het is natuurlijk nu, oh, nu is het uh, twee uur, dan is het drie dagen geleden. Dan, uh, ja, daar, dat is een filmpje van, uh, waar ik een beetje kritiek heb op het liedje van Gersper Doel, Zijn. Ja. En dan zijn er wat fans van Gersper Doel en die geven dan wat negatieve reacties, maar... En, en, hoe, ga, en hoe ga je daar dan mee om? Ja, het hoort erbij. Je kunt niet alleen maar positieve reacties hebben. Hoort dat erbij of is dat leerzaam voor jou? Ik denk dat het ook wel leerzaam is. Nou, dat denk ik wel. We hebben kennis gemaakt met Barne van der Lau. Uh, we wens jou heel veel succes. Ik ga ja, uh, mijn uh, YouTube-account nog even noemen, dat iedereen zich kan abonneren ja, en zo. Doe dat even. Ja. Ja. Doe dat lekker, lekker spammen. Warner <laughs> TV. YouTube. We, op, YouTube. we gaan het opzoeken. Ja, op zoeken. TV op YouTube. Uh,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 Voor de chef-special met beurts op Radio 1. Inmiddels in de studio aangeschoven zijn Robert van Hoesel, een 19-jarige ondernemer. En aan de andere kant zit acteur Bas van Prooijen. de goedenacht. nacht. Hallo. Hallo, goeien Hallo. Hé, hey, Robert, ik begin even bij jou. Jij bent een 19-jarige ondernemer. Ben je normaal rond deze tijd nog aan het werk? Nou, dat zou je misschien graag willen horen, maar de laatste tijd kan ik gelukkig rond deze tijd in mijn bed liggen. Uh, maar ik moet eerlijk zeggen dat s'nachts werken wel mijn favoriet is. omdat je dan lekker productief bent en niet gestoord wordt door andere mensen. Maar ja. Ja oké, okay, maar je bent dus 19 in een wereldje van ondernemers. Ben je dan meestal de jongste? Uh, nou de laatste tijd voel ik me al best oud bij mijn 19 jaar. Maar ja, wel vaak de jongste. Vooral van degene met wie je samenwerkt. Ja, want als ik even kijk, je hebt, je hebt meerdere dingen gedaan. Zo heb je het bedrijf... Jong young Wave, klopt dat? Ja, Jong Wave. Dat is een bedrijf die... Um, Jij adviseert bedrijven hoe ze jongeren kunnen gebruiken, toch? Ja, nou gebruiken, dat klinkt heel fout natuurlijk. <laughs> ja. Ja, ik, uh, ik adviseer en help bedrijven hoe ze kunnen putten uit de kracht die jongeren hebben. Dus de talenten die jongeren hebben. En hoe ze daarmee kunnen samenwerken met deze jongeren. Uh, om zowel de jongeren te helpen uh, te leren en talent te ontwikkelen... en het probleem van een bedrijf op te lossen. Oké, okay, dus nou, we krijgen vanavond een aantal talenten... Um te horen, waarvoor zou je die dan kunnen gebruiken? Bijvoorbeeld naast je zit Bas van Prooij, hij is een acteur. Wat, wat zou je daarmee kunnen doen? Nou ja, wat je ziet is dat bijvoorbeeld heel veel castingbureaus... heel erg snel terugvallen bij commercials op oudere, oudere modellen... of oudere acteurs, uh, terwijl ook jonge, jonge gasten heel goed kunnen spelen... en juist heel graag willen. En soms ook heel veel ideeën hebben over bijvoorbeeld... de input die je bij een commercial kan gebruiken... of bij een theaterstuk of bij een film... En in plaats van dat je, ze, dat je ze aanspreekt op een manier waarop je ze altijd aanspreekt... van hé, hey, kan je meespelen? Vraag je hé, hey, kan je meedenken? En dat is vaak wat ik doe bij bedrijven Van hé, hey, vraag deze jongeren om mee te denken met hun ideeën en hun kijk en hun talenten. En ga zo verder met waar je mee bezig bent normaal. Oké. Okay. Naast jou zit uh, Bas van Prooien, een acteur... Hij speelde onder andere in het GTS-T, in Van los En op dit moment uh, maak je het meest uh, beeld bij mensen, denk ik, als je zegt... het is de jonge man op de brancard die, uh, die de ambulance wordt ingereden... in de reclame van Veilig Verkeer in Nederland. Ja, ja. Heb jij ook nachttijden waarin je werkt? Um, ja, ja, vooral um, deze week ben ik heel druk uh, met nachtopnames. Ik denk uh, ja, meestal van zes tot zes uh, met de nieuwe opnames waar ik mee bezig ben. Um, maar voor de rest, ja, ze draaien meestal toch wel overdag. Dat is het begin meestal rond een uur of acht. En dan uh, eindigt het rond een uur of zes, zeven. En de nachtopnames die gaan wel echt, uh, echt heel de nacht. Dus dan van zeven, s avonds tot uh, zes, zeven uur s ochtends. Maar heb je ook een voorkeur zoals uh, Robert die naast je zit? Um, ja, nou ja, het valt op zoveel mee. Ik vind uh, dagopnames vind ik, uh, vind ik leuk omdat je vol energie zit, natuurlijk. Uh, maar tijdens nachtopnames, ja, het is heel veel, nou, tijdens na nachtopnames... Er komt zoveel, ja, heel veel gezelligheid. En uh, ja, je probeert het best van te maken, want iedereen is moe. Maar je moet toch wel goed presteren. En uh, daarom, ja, peppen we elkaar eigenlijk een beetje op. Laten we even bij het begin beginnen. Een acteur worden. Je heet Bas van Prooien. Hoe gaat het in zijn werk? Ja, hoe gaat het in zijn werk? Um, ja, werk? Ja, het begon eigenlijk een tijdje geleden, denk ik, in groep 8 met een musical, de eindmusical. Um, ik vond het zo leuk om te doen. Ik dacht van nou, dat, dat moet ik ooit, moet ik dat een keer proberen. Um, en ik kreeg ook allemaal positieve reacties van iedereen. En uh, um, toen zei mijn moeder van ja, als je het zo leuk vindt, schrijf je een keer in bij een castingbureau. Uh, en dan kijken we wat het wordt. Dus ik dacht van, nou, laat ik het op zijn minst proberen. Van, uh, als, het, uh, als het niks wordt, dan wordt het niks. En um, bij, de, thuis, bij de eerste auditie werd ik dus uitgekozen voor verborgen verhalen. En um, de eerste dag ja, op de set en met, met de crew en de kast vond ik zo leuk. Dus ik dacht van ja. Ik wil het gewoon vaker doen. En tijdens de tweede auditie werd ik uh, gevraagd voor uh, Slot in de Sinterklaas-serie. En uh, ja, sindsdien is het eigenlijk alleen maar uh, ja, beter gegaan met, uh, met de filmcarrière. En dan vragen wij ons af, hoe zat dat bij Robert van Oesel? Uh, goeie vraag. Hey, ik heb me niet ingeschreven bij een castingbureau. Ik ben begonnen als een webdesigner. En ik denk dat dat de meest makkelijke manier is om te beginnen als een jonge ondernemer. Je hebt je computer en je gooit wat software op. En je gaat aan de slag. En er moeten heel veel websites worden gemaakt in deze wereld. Dus ook heel veel werk voor je om mee te beginnen. En ook goedkoop wat je aan kan bieden. Zo ben ik begonnen. Een verhaal wat voor heel veel bekend is. En ook een hele goede manier is om te beginnen. Maar na een tijdje wouden klanten meer. En ik wou zelf ook meer. En ben ik me toe gaan leggen op adviezen. Uh, dat was best wel een uitdaging. Want ik bedoel, advies dat vereist Heel erg veel ervaring. En een heel erg goede kijk. En ik heb toen gekozen van, ja, wat, wat staat nou meest bij me? En die expertise. Ik, ik ben jong. En mijn, mijn vrienden en leeftijdsgenoten zijn jong. En wat als je dat samenvoegt? Nou, dan ga ik bedrijven vertellen van... Hé, hey, dit zijn jonge gasten, dit is wat wij willen, dit is wat jullie willen. En hoe kunnen we dat combineren? Hoe kunnen we samenwerken een pak sluiten? En dat is eigenlijk wat ik met even doe. Ja, je gebruikt dus heel erg je leeftijd, en, maar je wordt ouder. Ja, helaas wel. Ja, hoe, hoe ga je dat dan oplossen? Nou ja, ik ben, ben me nu aan het toeleggen... Uh, ja, ik, Probeer ik probeer nu expertise op te bouwen, maar ik ben me nu eigenlijk aan het toeleggen op marketing. En ik probeer me daar te specialiseren. Ja, ik vraag me dan wel af, want ik heb het zelf ook. Ik vraag dat dan ook even aan Bas. Ik heb zelf ook dat ik denk van ja, ik wil liever niet ouder worden, laat maar zeggen. Ik ben nu 17. Als ik ouder word, dan kan ik mijn leeftijd niet meer gebruiken. Hebben jullie dat ook? Nee. Nou ja, in het, het, het acteervak is het natuurlijk wel, naarmate je uh, ouder wordt, um, kom je dan natuurlijk steeds meer met andere acteurs in aanraking, waardoor je de concurrentie ook iets groter wordt. En dat is natuurlijk in dit vak is het natuurlijk wel vervelend. Um, maar ja, ik, ik, ik ben nu lekker op weg... en ik zie eigenlijk wel wat, het, wat er later van gaat komen. Een vraag aan jou, Robert. Uh, in het vak van ondernemers... heb je dan voor veel, uh, ja, veel uh, positieve reacties op jouw leeftijd... dat je er veel meer uit kunt halen? Nou ja, het helpt wel in een stukje verhaal eromheen. Want... Uh... Een webdesigner die jong is, of een consultant die jong is... is voor een bedrijf veel aantrekkelijker, omdat er een verhaal mee in zit. Het is een stukje verpakking en een stukje, een stukje service ermee... of een stukje, een stukje romantiek bijna van oh, een jonge gast en die wil helpen. En dat helpt wel enorm veel. En bij jou, Bas, heb je veel positieve invloed door jouw leeftijd? Um, ja, het is natuurlijk wel, omdat je vrij jong bent, uh, heb je natuurlijk wel... Uh, ja, meer aandacht denk ik toch wel dan als je misschien iets ouder... Ja, als je ouder bent, dan ben je natuurlijk wel meer ervaren. Waardoor um, het allemaal qua audities een stuk makkelijker gaat. Uh, als je jonger bent, dan um, moet je natuurlijk nog veel meer audities doen... en dan word je minder gevraagd voor dingen. Ja. Um, ik denk dat het op een gegeven moment, als het eindresultaat is... dat het van een, van een film dat het eigenlijk helemaal niet uitmaakt... of je oud of jong bent. Oké. Okay. Doen jullie dit allebei ook nog na school? Uh, ja. ja, ik wel. Ja, ik niet. Ik ben uh, gestopt met mijn school en uh, nu fulltime bezig met ondernemen. Maar dat, dat is best wel een risico. Ja, absoluut. Maar dat geeft je ook wel de reden om echt iets moois van te maken en niet, uh, niet een beetje aan te klooien en er echt voor te gaan. Jij hebt geen diploma? Nee. Wat, vind, wat vinden jouw ouders ervan? Um, nou, volgens mij vind het niet helemaal top. Maar <lacht> zolang het aan de andere kant wel goed gaat met ondernemerschap en je echt hele toffe dingen blijft doen en leuke klanten en leuke projecten binnenhaalt, ja. Waarom zouden ze mij tegenhouden? Denk je dat jouw ouders dat zouden pikken, Bas? Um, nou, mijn, mijn moeder is altijd wel geweest. van... Uh, je zorgt maar gewoon dat je diploma haalt. Want als er iets uh, misgaat, dan kan je altijd daar nog op terugvallen. Um, ja, ik vind het zelf ook. Ik denk dat ik het zelf ook wel fijn zou vinden om een diploma op zak te hebben. voor het geval dat, dat het in, de, in deze wereld waar ik nu in zit niet goed gaat. Ja. Dan kan ik altijd mijn diploma nog aan mensen laten zien. Ja, en ja. jij vertelde net, jij. Um, heb hebt examen gedaan dit ja. jaar, dat ja. heb jij niet gehaald? Nou ja, ik, ik, ben, ik, ben, ik heb wel de schoolexamens gedaan, maar voor het centraal examen ben ik, uh, ben, heb, heb ik mezelf teruggetrokken. Je bent niet gezakt dus, je hebt je teruggetrokken? Ja, ja ik heb mezelf teruggetrokken omdat het, uh, ik, ik had al heel veel gedaan qua uh, acteren dat jaar. Ik had heel veel gemist van school, waardoor ik ja, het eigenlijk al een beetje zeker was dat ik het niet zou gaan halen. En uh, ik heb uh, auditie gedaan dus op Maastricht, de Nieuw Academie, daar zeiden ze, na. Nou, je bent eigenlijk nog te jong, maar voor de rest is alles goed, dus kom maar over een jaar terug. Um, dus toen heb ik ja, eigenlijk zelf besloten van ja, ik wil gewoon uh, volgend jaar nog een keer doen. Zodat ik en betere cijfers kan halen en gewoon een uh, ja, goede, goede cijfers kan halen voor mijn diploma. Maar betekent dit dat jij volgend jaar minder uh, in films te zien bent bijvoorbeeld? Um, ja, natuurlijk. Ja, die beslissing moet je op een gegeven moment natuurlijk wel nemen. En um, ik ben bang dat ik dan volgend jaar echt moet gaan focussen op school en dat ga ik dan ook maar doen. Um, misschien af en toe een ja, reclame-sportje tussendoor als dat lukt. Dat zijn dus één of twee uh, draaidagen. Maar echt hele grote producties, dat uh, zit er niet meer in volgend jaar. Voor Bas is een diploma een zekerheidje. Maar voor jou, Robert, zie je dat in de toekomst misschien nog gebeuren? Een opleiding volgen? Nee, in de nabije toekomst zeker niet. Maar uh, het is wel zo dat ik elke keer een manier zoek om nieuwe dingen te leren. En ik geloof dat je ook na school altijd moet blijven leren. En uh, dat kan in de vorm van een opleiding, maar ook op heel veel andere manieren. En ik weet niet wat de toekomst gaat brengen, maar ik ben nu even uitgekeken op school. Zijn je ouders daar helemaal mee eens? Nee. D dit wordt dus een beetje lastig. Dit wordt een discussie thuis in uh, Huizen van Hoesel. Nou, nah, die discussie is wel vaker gevoerd. En uh, het is nu de aanhouder wint denk ik. In dit geval ben ik de aanhouder. Even een vraagje voor ons allemaal. Hebben jullie dat allemaal niet, die discussies met je ouders over wat gaat voor? Ja, ik heb zelf thuis altijd, uh, toen ik nog bij de lokale omroep zat... Uh, inmiddels zijn Renseling natuurlijk verslaggever hier in dit programma normaal bij omroep BNL. Zij zei altijd, stop er nou mee, dat, dat wordt allemaal niks. Ik ga me maar lekker op school richten. Dus ik ja. kan me wat meer vinden in het verhaal van, van Bas. Oké, okay, maar jou, heb je thuis nog discussies over uh, iets minder doen in, uh, in uh, ja, je activiteiten na school? Um, ja, ja, ja, ik, ja, ik doe op zich... Ja, best veel voor. Uh, ik, zeg maar, ik, ik heb het altijd druk. En af en toe zeggen mijn ouders: van, ja, kies nou even iets, want anders, uh, anders gaat het zelf, zelf ook niet goed met jou. Um, dus ja, bij, bij ons hebben we wel discussies van: wat, wat ga je nou doen? En uh, anders nemen we even pauze, zeg maar, zeg, zeggen mijn ouders ook af en toe. Om okay. ja, even rustig te gaan. Ja. toevallig weet ik dat jij Bas uh, nog hele andere activiteiten hebt naast acteren, ja. na school. Ja, ja, ja, ja, ik moet voor school, moet ik dan ook. Um, uh, dus ik zit op de Codarts, de haven voor muziek en dans. Um, en daar drum ik dus. Ik drum nu ongeveer ja, vijf, vijf, zes jaar. Uh, en dat is ook natuurlijk een speciale opleiding daarvoor. En daarnaast uh, turn ik ook nog bij uh, het e turnteam in um, Banniksveen. Uh, ongeveer ja, negen uur per week. Muziek maken. We hebben een andere gast inmiddels aangeschoven in de studio. Jesse Laporte. Samen met Olivier Capio. Beide welkom. Dankjewel. Jullie gaan vannacht live voor ons spelen. Wat gaan jullie precies doen? Um, wat wij doen, het is als volgt. Ik ben um, schrijver. En drummer. En danser. En allemaal dingen van origine. Oké. Okay. Um, en ik heb Olivier ontmoet. En hij gaat zelf vertellen wat hij gaat doen. Wat hij doet. Um, ik speel de contrabas, Onder andere, ik speel de gitaar en ik zing. Um, ik ben Jess op een zeker moment tegengekomen um, omdat ik op zoek was uh, iets te doen, iets anders dan een bandje. Um, want er zijn er al zoveel van. Ja. En um, even kijken, we, we hebben elkaar ontmoet op een uh, uh, borrel in een, uh, bij, bij vrienden thuis in Arnhem. En uh, zo gauw we elkaar zagen hebben we eigenlijk besloten dat we um, eens zouden kijken wat we met elkaar kunnen. Um, en de dag daarna hebben we afgesproken en heb ik mijn ding gedaan. Um, dat was toen contrabas spelen en uh, zingen. En Jess heeft wat voorgedragen, dat hebben we geprobeerd te combineren. En dat ging in één keer goed. En vervolgens zijn we op straat gaan spelen, dezelfde dag nog. Okay. En dat was onze kick-off. Ja, en Jess Laporte, jij bent inmiddels uh, de stadsdichter van Arnhem. Ja, klopt. Maar er zit een apart verhaal aan. Ja, uh, het, is, of, nee, het is niet zo'n ingewikkeld verhaal. Het is eigenlijk wel een grappig verhaal, maar een beetje stom verhaal. Het ja. is um, dus als volgt. In principe heeft elke stad een stadsdichter. En die krijgt vaak een klein budget. Of die wordt in ieder geval aangesteld door ofwel de vorige stadsdichter... ofwel de gemeente of door een andere instantie. En die brengt zoveel keer per jaar een bundeltje uit en het gaat allemaal goed. Um, Arnhem heeft in 2005, als ik me niet vergis, besloten om geen stadsdichter aan te stellen... mede doordat er geen budget voor zou zijn. <tiek> Wat zonde is. Um, nu ben ik in februari gevraagd... om een nieuwjaarsreceptie te vervangen als dichter. Er zeg maar. wordt normaal gesproken een kleine speech gehouden. En die zou ik vervangen als dichter, omdat dat ludiek zou zijn. Dat nou, heb ik gedaan. Er waren daar een heleboel mensen. Onder andere de burgemeester, de wethouder van cultuur... Uh, en een heleboel ondernemers uit Arnhem. Toen ben ik in gesprek geraakt met al die mensen. En die vroegen, goh, wat is dan je ambitie? Ik zei, nou ja, ik zou graag stadsdichter zijn... maar dat kan niet in Arnhem. Ze zeiden: ja, dat kan wel. Zei, nou, ja, hoe dan? Nou, dan ben je nu stadsdichter. Toen, uh, toen werd ik stadsdichter. Maar dat is natuurlijk nu nog een officieus titel. Omdat er geen officiële benoeming plaats kan vinden nog. Ja, en vanavond gaan jullie bij ons uh, <kwijm> ja, een beetje improviseren... mag ik het zo noemen? Dat ja, zeker. Dat is, ja. dat is eigenlijk precies wat we gaan doen... Ja. Um, we hebben uh, gisteren wat onderwerpen gekregen. En uh, we hebben een uurtje geleden hebben we wat in elkaar gedraaid voor nu. En vervolgens gaan we wat in elkaar draaien voor wat later op de show. Ja, want jullie gaan luisteren naar de gesprekken... die wij straks aan tafel hebben met onze gasten. En daar gaan jullie dan vervolgens over dichten met muziek. Zo mogen we het een beetje benoemen. Ja, ja, ja daar gaan we mee spelen. We okay. gooien onze kwaliteiten een beetje op een hoop. Uh, uh, komt wat uit. Hé, hey, maar even iets heel anders. Want dit is... Uh, ja, dit is... Jullie werken, maar jullie doen er ook nog iets naast. Zo weet ik van jou, Olivier, jij hebt een ecologisch bouwbedrijf. Ja, dat klopt. Dat klopt. Dat komt neer op uh, uh, leemstucadoren en huisjes bouwen van strobalen. Ik ben heel benieuwd. Um, het idee is dat je een, een huis bouwt wat uh, geen afvalstoffen produceert op het moment dat het afgebroken wordt. En voor jou, uh, Jesse, jij doet er ook nog iets naast. Ja, laten we zeggen dat ik heel veel van vis weet. <lacht> jij bent puur precies. Ik uh, werk bij een visdetailhandel in Arnhem. En wij zeggen dat in de volksmond, in de Arnhemse volksmond. Visboer. Vis. Ja, wij ook. <laughs> ja, precies. Hey, maar Even op jullie allebei terugkomen. Jullie doen echt totaal verschillende dingen. En dan komen jullie uh, bij elkaar om uh, vervolgens een soort van muziek te maken, te dichten. Is dat eigenlijk wel de droom die jullie uh, willen, willen gaan waarmaken, laat maar zeggen? Dit willen jullie als werk gaan doen? Ja... Voor mij, het is, het is louter toeval dat we elkaar tegenkwamen. Um, en ik maak sowieso muziek, dat is mijn liefde. En um, ik doe dat omdat ik ervan hou. Um, en ik heb daar wel ambitie in. Alleen ik uh, gooi er geen druk op. Ja, oké. Okay, maar jullie zijn nu... Uh, Jesse, jij bent 21. Ja. En uh, Olivier, je bent 25. Correct. Vanavond gaan jullie heel veel jongeren horen... die op een hele jonge leeftijd al iets zijn gestart. Wat deden jullie toen jullie 16 waren, bijvoorbeeld? Toen was ik... Uh, Drummer in een band? Uh, ik was muzik muzikant, zanger en gitarist in een bandje uh, en zat op school. Dus ook redelijk creatief. Ja, ik heb nooit anders gedaan dan op een podium uh, iets uitvoeren van alle takken van sport, zeg maar. Oké, okay, maar dit is echt, dit wordt jullie toekomst. Ja, we, we hebben een grote liefde voor creëren en, uh, uh, en, en improviseren. Improviseren, dat gaan jullie zometeen hier in de studio doen. Ik zeg alvast, neem vast plaats. Jesse Laport en uh, Olivier Capio gaan een nummer spelen voor ons. Ze zijn bijna klaar. Ze moeten even op hun plek gaan zitten. Dat kan natuurlijk. Ze zijn bijna klaar. Wij zijn zelf heel erg benieuwd. Een stadsdichter van Arnhem in uh, de uitzending op Radio 1... Volgens mij is dat uh, nog niet eerder voorgekomen en volgens mij zijn ze er klaar voor. Zo klein al begonnen, nu groot moeten worden De deuren gesloten naar hogere orden De mensen die wijzen naar wat jij nu gaat doen Jij zal gaan bewijzen je verschil nu en toen Je hebt tijd aan je zijde, tijd voor je groei Je kans uit te wijden. zet alles in bloei Klein, maar op kunnen bouwen Met dat wat gaat zijn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 Gaat zijn gebonden aan touwen. De ruimte nog klein, maar op kunnen bouwen. Met dat wat gaat zijn. Jesse Laport en Olivier Capio hier bij Radio 1. Jongens, een nummer over jonge leeftijd. Ja, ja. vertel. Eh. Uh... Nou ja, goed, het slaat natuurlijk op onszelf. En als het goed is op het programma van vanavond. Ja, dat klopt. Dus, uh, de, de tekst gaat een beetje over dat je als je jong bent. heb je natuurlijk alle tijd om van alles in bloei te kunnen zetten. Maar je zal wel uh, moeten werken. Oké, okay, jullie gaan straks nog meer van ons spelen. Dus uh, tot straks zou ik zeggen. Vanavond gaan we nog meer horen. Want we gaan onder andere bellen met Desiree Franke. Zij uh, gaat voor Nederland deelnemen aan de Olympische Paralympics. En uh, Zij is 15 jaar. Verder gaan we nog even bellen met Hannah Verhees. Hey, zij is een topmodel, maar uh, er is meer. Ja, want er zijn ook talentvolle jongeren die de wereld willen verbeteren... zonder er zelf heel rijk van te worden. Jip Maathuis is zo'n jongen. Hij is 15 jaar en verkoopt sinds zijn tiende levensjaar... chocoladeletters voor het goede doel. Zijn eigen goede doel. Rens sprak eerder vandaag met hem in een frisse buitenlucht. Rens vroeg hem uiteraard... Af, Rens vroeg zich uiteraard af hoe je op het idee komt om chocoladelets voor het goede doel te verkopen. Uh, nou, door een kennis uit Afghanistan, uh, zijn naam is Asif. Hij, uh, hij kwam bij ons in Enschede en uh, hij vertelde over zijn, zijn ervaring in Afghanistan. Dat zijn broer is omgekomen bij de oorlog. Dat de kinderen daar uh, helemaal leefden in, uh, ja, in oorlogsangst. En uh, dus niet, uh, niet kunnen spelen, niet kunnen sporten, niet naar school gaan. En alle dingen niet kunnen doen die wij hier wel doen. En uh, zo kwam ik op het idee om uh, iets te gaan doen voor kinderen daar. En toen kwam jij bij Chocoladeletters? Ja, klopt. Uh, nou, ik was gaan nadenken, wat zou je nou kunnen doen en wat heeft iedereen nodig, wat, waarmee kun je ze helpen. Nou, als eerste geld, hebben uh, een speciale training nodig, zodat ze zich weer veilig voelen, dat ze met anderen kunnen praten, hun emoties durven delen. Ja, toen uh, kwam je op het idee van wat ga je nou verkopen om geld op in te zamelen en uh, toen kwam je heel snel bij chocola dus... Maar je was tien toen je begon. Ja. Toen verwachtte je eigenlijk dat je 200 tot 500 mm -hmm. letters zou verkopen. Ja. Dat werden er 10.000? Ja, dat schrokken we zelf ook erg van uh, dat is zoveel We waren op vakantie in, in Den Haag, uh, een weekendje weg. En uh, we waren naar zee of naar het zwembad, ik weet het niet eens meer. En uh, toen deden we de laptop open en we zagen uh, ja, 200 mailtjes. En uh, dat waren dus 200 bestellingen. En uh, daarna ging het alsmaar maar door. Maar je bent 10, hoe kom je aan 10.000 chocoladeletters? Ja, ik had contact gezocht met een uh, lokale chocoladepartij. En uh, zij maken handgesproten chocoladeletters. Zij wouden dat tegen kostprijs doen. Zij dachten van ja, nou ja, een uurtje werken. Dat kan, handgespoten. nou kost ons alleen maar mankracht En nou ja, het werden er dus uh, 10.000. En dat vonden ze... Nou, ze vonden het wel goed. Alleen, uh, zij hebben natuurlijk uh, ja, overgewerkt. Van uh, s ochtends vroeg uh, 6 uur tot s avonds 11 uur. En de volgende dag opnieuw. Ik snap dat jij heel blij was, maar wat vonden je ouders ervan? Ja, ja, dat, uh, die... Uh, ja, die, die hebben heel erg meegeholpen. Alle kennissen en familie en vooral mijn ouders en uh, broertjes. Ze waren blij dat ze ook uh, zoveel kinderen hiermee konden helpen. Dus... Maar ik begreep jullie huis lag helemaal vol. Het, het, het hele huis. Het was vooral de werkkamer van mijn vader. En de, nou, hoe moet ik dat zien? Je deed de deur open, ze kwamen binnenvallen. Dat zie ik gelijk voor me, tenminste. Ja, zoiets. zoiets. Ze kwamen met de, met de aanhang het brellen van die pellets, hadden ze dan. En met, de, met die letters erop en in polie verwikkeld. En uh, ja, we wisten niet meer waar ze neer moeten zetten. En dat zit maar in de gang. Maar ja, daar is vloerverwarming. Dus ja, waar moeten ze dan neerzetten? Ja, zit maar buiten onder de veranda. Dus nou ja, schuiven met die dingen. En uh, toen kon er weer een pellet weg naar de centpartij en andersom. Dus, dat was een heel gedoe, maar gelukkig is alles op tijd, uh, op tijd afgerond. En nu zijn we een paar jaartjes verder. Je wilt inmiddels 50.000 chocoladeletters gaan verkopen. Dat wordt een flinke chaos. Uh, flinke chaos, ja, dat wordt heel veel werk. Uh, we hopen natuurlijk de chaos te voorkomen. We gaan het uh, beter aanpakken, betere sponsoren, betere websites. Uh, en uh, we hopen natuurlijk dat heel veel scholieren mee gaan doen aan de scholenactie. Ja. Dus uh, de scholieren kunnen zich aanmelden op onze website. En uh, ze gaan vervolgens langs de deuren met speciale formulieren. Dus ze kunnen uh, daar een hele leuke prijs mee winnen. Ja. Je hebt dus nu alleen nog maar chocoladeletters. Dat verkoop je een rond december. Ja. De rest van het jaar werk je in de supermarkt. Hoe verdien jij je geld? Uh, nee, ik werk niet in de supermarkt. Uh, ik uh, ben bezig met het opstarten van een eigen, uh, eigen bedrijf. Uh, we hebben een, uh, het idee heb ik gehad om een sportbedrijf te beginnen met uh, twee merken kleding. We hopen natuurlijk dat, uh, dat het net zo'n succes wordt als de chocoladeletteractie. Want het is gericht op nieuwe sponsoring. Dus dat we grote sponsordeals voor verenigingen kunnen binnenhalen. Maar hoe noem je jezelf dan? Ben je, ben je een ondernemer of hoe moeten wij dat zien? Ja, dat weet ik eigenlijk zelf ook niet. Uh, het is voornamelijk begonnen om al die kinderen te helpen en het is leuk dat het succes daarbij kwam kijken. Maar ik vind het zelf ook leuk om uh, nieuwe dingen uit te proberen. Ja. Heel veel mensen vragen van ja, wat doe je of weet ik veel wat. Hoe reageren mensen als je vertelt dat je zo'n actie hebt? Ja, verschillend. Het is natuurlijk ook dat mooi om waar te zijn als je zoiets vertelt. Dus uh, daar had je er ook sommigen van, maar sommigen kennen het ook. En uh, die vinden het ook heel erg, uh, heel erg mooi dat, uh, dat je daar zoveel kinderen mee kunt helpen. Hoe lang wil je dit nog gaan doen? Is dit, is dit een jaarlijks terugkerend iets? Ja, tot nu toe nog wel. En ik hoop dat, uh, dat wij zo lang mogelijk kunnen hiermee door blijven gaan. Omdat wij ja, heel veel kinderen mee helpen. En uh, natuurlijk uh, ja het een mooi, uh, mooi initiatief is. Ook voor andere mensen om daar een voorbeeld aan te nemen. De webshop gaat open van september tot oktober, begin, eind september, begin oktober. En uh, we verwachten tot eind november dat je kunt bestellen. En dat kan via? Via mijn website www.jipsgoededoelen.nl Je hebt inmiddels al heel veel ambassadeurs. Ja, klopt ja. Um, en je hebt Derek Boerichter weten te strekken. Hoe, hoe doe je dat dan? Um, ja, de stichting uh, had als eerste ambassadeur Thomas van Malen van Ajax. Uh, hij is vertrokken naar Arsenal. Uh, Jan Vertongen heeft het daarna overgenomen. Jan blijft ambassadeur van de stichting, ook al is hij nu vertrokken naar Tottenham. En uh, om toch de, de binding in Nederland te houden, uh, vooral ook met Ajax die de actie ondersteunt... hebben we uh, samen met Jan gekeken naar iemand die uh, ook ambassadeur wil blijven. Of wil zijn eigenlijk. En uh, ja, toen kwamen we uit bij Dirk Boerrichter. Dirk Boerrichter uh, is, is afkomstig uit Holdenzaal. Dat ze bij ons dicht in de buurt. En, uh, ja, Dirk vond het een hartstikke leuk initiatief en uh, hij deed graag mee. Maar je vertelt het allemaal of het allemaal vanzelfsprekend is. Maar toen je team was, heb je, heb je gelijk een, een speler van Ajax weten te regelen. Hoe, hoe flik je dat? Um, ja, het is begonnen als een heel klein idee. En heel veel mensen vinden het heel erg leuk om mee te doen aan dat soort ideeën. En um, ja, via de teammanager van Ajax David... Toen het eind zijn we bij, uh, bij Thomas terechtgekomen. Dat was je eigen initiatief? Of, ja, de, of nee. zei je vader tegen jou... Hey, nee. je moet een ambassadeur gaan zoeken? Ja, daar hebben we het wel over gehad, over een ambassadeur. Uh, ik, uh, hij zei van, nah, misschien is dat iets, denk daar iets over na. En, uh, ja, ik ben gaan kijken van, wat soort mensen moet je dan hebben? En uh, We kwamen heel snel uit bij, uh, bij een ajax speler uh, waar ik zelf fan van ben, van AX. Dan, en via de teammanager uh, ja, contact gezocht uh, bij de wedstrijddag. Een keer afgesproken in spelen zo met, uh, met Thomas. en uh, Hij vond het erg leuk. En uh, hij wil graag ambassadeur zijn. Nou, wij wensen je veel succes het aankomende jaar. Ja, en denk je dat die 50.000 uh, chocoladeletters gaan lukken? Dat je die gaat verkopen? Ik hoop het uh, natuurlijk. En uh, ja, ik denk het ook wel. Ik bedoel, als, uh, als de scholieren allemaal mee willen doen. en uh, ja, kans willen maken op die prijzen. en uh, de bedrijven gewoon uh, ja, het leuk vinden om nog mee te doen aan de actie. dan denk ik wel dat het, uh, dat het zeker gaat lukken. U hoorde een bijdrage van Rens Schooseling met Jip Maathuis. En wij gaan even genieten van een lekkere chocoladeletter, mm, lekker hoor, we pick up City, i'm trying to find the man i never got to be but when i pushed down on the pavement i found the whole thing so much harder than it seemed the only deal i ever signed no devil drew a dotted line the stage was set The words were mine, I'm not complaining Whiskey, whiskey, whiskey Water, water, water Sleep Whiskey, whiskey, whiskey Wake up, shake it off and repeat It's just a fade. Not forever, it's just a phase But I still might have a ways to go Every night around this time My friends and I, we treated like a rape When I really start to break it down I wouldn't trust a girl who knew about this place Walking home with no one left Speak softly underneath my breath Hey world, you ain't seen nothing yet Great, now it's raining Whiskey, whiskey, whiskey Water, water, water, Whiskey, whiskey, whiskey Wake up, shake it off, and repeat It's just a phase It's not forever It's just a phase But I still might have a way Somebody missed me, wake up, shake it off, and repeat it, repeat it, repeat after me. Whiskey, whiskey, whiskey, water, water, water, sleep. Whiskey, whiskey, whiskey, cut me off and pull me De whisky, whisky, whisky van John Mayer hier bij De Toekomst op Radio 1. Wij zitten er op dit moment middenin, de Olympische Spelen. Veel supporters en sporters denken dat de Spelen op 12 augustus zijn afgelopen. Maar het tegendeel wordt bewezen door Desiree Franken. Zij is een van de Nederlandse supporters die deelnemen aan de Paralympische Spelen. Zij is de jongste Nederlandse inzending zelfs. Desiree doet aan de sport wielen, dat is hardlopen in een rolstoel. Desiree hangt nu aan de telefoon. Goedenacht, Desiree. Je bent bezig met de voorbereidingen. Hoe gaat het? Het gaat op dit moment heel goed. Want eh, jij doet mee aan wielen, toch? Ja. Kun je voor de luisteraars even uitleggen wat, wat dat precies is? Wielen is eigenlijk um, hardlopen in een rolstoel. Dus zo snel mogelijk over een atletiekbaan in een, in een rolstoel. Ja, en dan ben je, ben je de jongste van Nederland in ieder geval. Hoe komt het dat jij dan zo goed bent? Ja, hoe komt dat? dat? Dat weet ik eigenlijk niet. Maar ik heb altijd al willen rollen en het is altijd goed gegaan, vanaf baby's af aan al. Dus ja, dan gaat het op een gegeven moment vanzelf. Ik, is het makkelijk om jezelf voor de Paralympics uh, te plaatsen? Nee, dat denken sommige mensen dat het wel, ja, wat er minder mensen zijn, dat het makkelijker gaat. Maar dat is zeker niet zo. Ik denk, ja, dat is eigenlijk. Uh, Ongeveer hetzelfde als bij een Olympische Spelen. Je moet ook strijden. Er moet, ja, moeten ook mensen gewoon die niet goed genoeg zijn thuis blijven. Mensen die, die blijven dus thuis omdat ze niet goed genoeg zijn. Maar wat, wat, wat is het niveau een beetje? Hoe kun je dat omschrijven? Is dat te vergelijken met, met toch een beetje de, de echte Olympische Spelen... op een afstand die jij rijdt met 100, 200 meter? Hoe, hoe, hoe snel moet je zijn om, om bij de Olympische Paralympics te komen? Ja, dat, dat verschilt per Per groep, want je rijdt op je handicapklasse, word je ingedeeld. En daarin verschilt het wat je moet kunnen. Maar ik denk wel dat het uh, hetzelfde niveau, ja het is niet hetzelfde niveau, maar dat het wel het te vergelijken is met, met wel topsport. Dat wel. In wel welke klasse zit jij dan? Ik zit in 34 klassen. En dat is uh, ja, de klasse voor mensen met, met spasmen. En maak je, maak je daar een kans op een uh, medaille voor Nederland? Zoals Epke Zonland uh, vanavond uh, ook groot heeft gevierd, ga je dat ook uh, behalen? Ja ik, ja, ik durf dat natuurlijk niet te zeggen, maar ik ga ten eerste voor een finale plaats. En als ik dat uh, heb, dan is een nummer 3-4 plaats is wel te doen. Maar je bent nu 15, ga, je zit ook nog op school? Ja, ik zit ook nog uh, drie, drie dagen per week op school. En, en is dat, ja, wat doe je voor school? Uh, ik doe vmbo-school in Grazen. Oké, okay, wat vinden jouw vind jou medescholieren ervan? Dat jij op jouw 15-jarige leeftijd naar, naar Londen gaat om mee te doen aan de Paralympics? Ik heb wel het idee dat ze het heel leuk vinden. Want ook zoals op internet nu, je krijgt allemaal mailtjes en reacties via, via Facebook en Hive en Twitter en dat soort dingen. Dus ik denk wel ja, dat ze het via die weg heel erg leuk vinden en volgen. Ben je populair? Dat, uh, nou, op school, dat weet ik niet. Maar... Ik, ik vind wel dat iedereen wel met je meeleeft en met je mee, ja, als je wedstrijden hebt, altijd wel mailtjes sturen en dat soort dingen. Dus iedereen kent me wel, laat ik het zo zeggen. Oké. Okay. Volg jij nu dan ook de Olympische Spelen op dit moment helemaal op de voet? Uh, bijna wel. Als ik zelf geen training heb, dan staat de tv aan vaak, dus... Uh... Is het, is het voor, jullie, uh, voor jou een voordeel dat de, oh, de, ja, de normale Olympische Spelen, om het zo maar even te zeggen, nu zijn voordat jij uh, kan? Is dat een voordeel of, zeg je, of is het juist jammer dat ze juist eerst zijn dat dan de aandacht misschien minder is voor jullie? Ja, dat is, het is, aan de ene kant is het jammer dat de aandacht minder is. Maar aan de andere kant voor mij is het een voordeel dat je bijvoorbeeld... Bij atletiekwedstrijden kan zien hoe, hoe bijvoorbeeld een startprocedure of zoiets in, in elkaar zit. Dus Kun daar en of iets... dat je dat het stadion al nou kan zien en zo. Kun je daar iets van afkijken van de normale Olympische Spelen? Uh, niet veel, maar je kan wel. Uh, je weet wel van goh, als de startprocedure bijvoorbeeld bij ons op die en die stappen heeft, dan is het uh, bij ons hetzelfde. Dus als het Olympisch uh, zo is, dan is het, zal het bij ons ook zo wel zijn. En, uh, Bijvoorbeeld nou die atleten die zeggen van de baan is hard of de baan is zacht. Van die dingen daar kun je wel van leren want je, je rijdt tenslotte op dezelfde baan. Ja. ja, over ruim drie weken sta jij zelf in Londen. Um, hoe, ga je, hoe gaan de aankomende weken eruit zien? Uh, het gaat nu nog, ja nu gaan we nog gewoon trainen. We trainen nu gewoon nog uh, bijna iedere dag. En dan vertrekken we volgende week vrijdag naar Barcelona voor twee weken te trainen. En dan uh, als voorbereiding op Londen en dan vertrekken we uh, twee weken voor een week vrijdag over twee weken vertrekken we dan uh, vanuit Barcelona door naar Londen. Oké, okay. en ja, misschien vind je het niet fijn dat ik het vraag, dan moet je het gewoon zeggen, maar wat is precies je wat is precies je handicap? Ik, uh, ja, ik pas met mijn been omdat ik met veertien en een week te vroeg geboren ben. Mm -hmm. En daarnaast heb ik nog een handicap aan mijn ogen. Wat uh, nog een beetje meespeelt, maar niet echt belemmerd. Oké, okay, is dat geen probleem voor, voor de sport dus? Uh, nu nog niet, laat ik het zo zeggen. Op okay. dit moment heb ik daar nog niet echt... Ja, er zijn van die dingen wat niet kan. Bijvoorbeeld startnummers, startlijsten, uh, uh, eindresultaten uh, en dat soort dingen kun je niet lezen. Maar verder heb ik er geen last van. Je bent, al, je bent zelf al vrij uh, succesvol toch in Nederland uh, voor jou en jouw sport. Uh, is het Europees uh, gezien, op Olympisch Olympische niveau, is dat dan ook uh, zo groot uh, bekend daarin? Is het een, een, zoals het koningsnummer bij Usain Bolt bijvoorbeeld noemen? Ja, ik denk als je bij ons... Uh, het, zal, het is niet zo bekend, maar bij ons als je zo kijkt is wel de 100 meter ook een... Een soort van koningsnummer waarvan je zegt van dat is echt de nummer waar je ja, waar heel veel atleten toch wel heel veel snelheid maakt. Ze hebben bij uh, de, de, de het koningsnummer waar we het nu over hebben, Justin Bolt, altijd een leuk soort dansje, een beweging vooraf bij de, bij de start. Uh, heb jij er ook zoiets? <laughs> uh, nee, ik nog niet echt. En ik heb ook niet echt het idee dat anderen dat doen bij ons. Is dat niet leuk om, uh, om, om dat te gaan bedenken? <laughs> ja, misschien wel grappig, ja. maar... Dat meestal is het gewoon iets spontaans wat opkomt op het moment dat je voor de start staat. Ja precies, want stel jij, jij krijgt een van die plakken in handen. Wat, wat zou jouw eerste reactie zijn? Ik denk dat ik gewoon eerst even ja, niet echt gelijk wat zou kunnen zeggen, denk ik. Maar ik zou heel erg ver, ja, verbaasd zijn en heel erg blij. Want eh, jij gaat daar met je hele ploeg naartoe, want je zit dan in de, in de Nederlandse ploeg. Um, hoe groot is die ploeg en hoe oud zijn die mensen daar ongeveer in? Uh, die ploeg bestaat uit twaalf man. Ja, twaalf man. En tussen de ja, 18 en uh, 31 zoiets, uh, zit het. Reizen jullie samen ook af naar Londen? Uh, ja. En zit je ook in het Olympisch dorp of hoe gaat dat dan? Gaat dat anders dan uh, nu? Uh, nee, wij zitten gewoon in hetzelfde Olympisch dorp met, met hetzelfde fletjes uh, ja, of kamers. En uh, ja, eigenlijk is er niet veel anders. Er zijn, het is wat kleiner natuurlijk als bij de Olympische Spelen. Maar op zich, uh, het dorp en zo blijft allemaal staan. Je mag ook in het grote stadion rijden. Uh, ja. Dat blijft allemaal uh, Nou, dat lijkt me heel spannend. Hé, hey, maar uh, Desiree, um, ja, ja, het, het is dus nog maar heel kort dag. Word je al zenuwachtig of, of speelt dat helemaal niet mee? Uh, nou, ik ben nog niet echt zenuwachtig, maar uh, ik, la, ik, heb zoiets, ik laat het gewoon over me heen komen. En ik denk dat die zenuwen op een gegeven moment wel gaan komen als je zo rond de start gaat, maar... Uh, ik heb het voordeel dat ik niet gauw zenuwachtig ben. Maar de denk je daar denk je, nog en... meer aan omdat je, omdat je 15 bent? Dan heb je natuurlijk nog dat, je, dat het allemaal nog wat, wat eerder is. En wat nieuwer. Ja, nou, het, is, het is gewoon een wedstrijd en zo probeer ik het te zien. Want als je dat niet doet dan, uh, dan ga je jezelf helemaal gek maken. Het is ja, dezelfde, dezelfde tegenstand. En, ja, je, dezelfde... Ziet je, je ziet je gelijk als de rest. Ja, dezelfde startplaatsen, dezelfde de, baanbewijzen. Dus ja. het is gewoon, ja, het is alleen alles wat Romeinisch is, wat groter. Verder de rest is het hetzelfde. Voor jou geld dus, deelnemen is belangrijker dan winnen. Ja, het, nou ja. Het zal natuurlijk leuk zijn als je wat wint. Maar deelnemen is al, ja, is al een hele overwinning op mijn leeftijd. Nou, wij wensen jou in ieder geval heel veel succes. Um, ja, Hoe, wat, waar wil je eindigen of waar denk je dat je gaat eindigen? Nou, waar denk ik dat ik ga eindigen... Mijn doel is natuurlijk een podiumplek. Dat is voor iedereen een doel. Maar ja, ik denk dat ik niet... Ja, een bron zal sowieso kunnen. Maar voor het goud hoef ik, ja, hoef ik niet te gaan. Maar als ik een podiumplek heb, ben ik wel heel, heel, heel erg tevreden. Oké, okay, dankjewel. Uh, wij wensen jou in ieder geval heel veel succes. Voor alle duidelijkheid, u hoorde Desiree Franke die voor Nederland naar de Paralympische Spelen gaat. Niet alleen onze gasten zijn jong, maar ook wij als programmamakers. Onze 17-jarige verslaggever George Lenders ging erop uit. Hij ging op zoek naar een jong muzikaal talent... en kwam er snel uit bij Ishiko Vazel. Zij is 16 jaar en een groot pianotalent. Uh, ik zit hier naast Ishiko een talentje van 16 jaar. heeft thuis een eigen vleugel staan... En speelt ze nu en dan bij Wiebi Sojari thuis. Je bent 16 jaar. Hoor je niet gewoon op school te zitten nou? Ja, ik zit op Stedelijk Gymnasium Arnhem. In de vijfde klas nu. Ik ga naar de vijfde klas. En op zaterdag reis ik heen en weer naar Amsterdam voor pianolessen. Ja, je speelt dus piano. Zing je daar ook bij? Ja, ik speel klassiek piano. Maar daarnaast vind ik het ook leuk om te zingen en dat te combineren met piano. Maar dat is dan weer een andere stijl. Dat is meer jazz en pop. Oké, okay, en hoeveel uur per dag ben je dan eigenlijk kwijt om, uh, ja, om te oefenen met piano spelen en zingen? Nou, ongeveer vier uur denk ik. Vier uur studeer ik. Tenminste, als het lukt met school, soms wat minder. Dus, en dat is gewoon na school, ga je dan gewoon thuis zitten in plaats van met vriendinnen in de stad en of zo ga je dan gewoon thuis zitten oefenen? Ja, ik ben meestal om half drie uit, dus dat is vrij vroeg. En dan ga ik gewoon piano studeren tot het eten. En dan ga ik huiswerk maken. Dus het is wel te combineren? Ja, het is heel goed te combineren. Tot nu toe in ieder geval wel. En ik krijg natuurlijk wel druk met examens dit jaar, maar ik denk dat het wel goed komt, hoop ik. Um, je hebt thuis in een eigen vleugel staan. Uh, wat voor vleugel is dit? Uh, het is een petrolvleugel. Uh, nou, ik heb hem nu vijf jaar ongeveer en hij is er heel erg blij mee. Hij is prachtig. Dat was op uw website dat je wel eens uh, gewoon bij Bibi Sourani thuis speelt. Nou, toen was ik volgens mij 13 jaar en toen zag ik op zijn site staan dat hij wel eens masterclasses gaf, maar dat er wel een strenge selectie was en dat je maar iets moest insturen. En dat hij dan samen met de jury zou kijken of je goed genoeg was. Dus toen heb ik een filmpje ingestuurd. En uh, ja, zo ben ik daar terecht gekomen en toen heb ik daar wat voor gespeeld. En volgens mij vond hij het wel mooi, denk ik, hoop ik. Eind vorig jaar ben je met ook met zeven andere meisjes uitgenodigd bij De wereld draait door. Nou, ik had op de website van 3FM had ik gezien dat Giel uh, op zoek was naar de Nederlandse birdie. en ze speelt piano en ze zingt, dus ik dacht nou, laat ik ook maar een filmpje insturen. En toen kreeg ik in één keer een mailtje de dag erna of ik dan s'avonds bij De wereld draait door wilde gaan zitten in Amsterdam, dus we zijn gelijk naar Amsterdam gereisd. En ja, toen zat ik daar in de uitzending. Was echt een beetje onwerkelijk, maar echt heel erg leuk. Ik ben naast Nasrin, de moeder van uh, Ishiko, en uh, je zou zeggen, het, ja, het talent moet toch ergens vandaan komen. Heeft uh, het van jullie of uh, heeft ze het zelf aangeleerd? Nee, ik denk dat ze de basis van de vader heeft, die heeft ook een absoluut gehoor. Uh, hebben jullie wel eens last van Ishiko als ze, aan, als ze aan het spelen is, dat ze dan te lang doorgaat in de late avontuurtjes? of dat ze misschien te vroeg uh, aan het spelen is? Nee, absoluut niet. Integendeel, als ze er, er niet is, als ze naar nou Amsterdam is voor les, dan missen we juist het spelen. Ja, ik geef op pianoles. Ik heb hier vier leerlingen. Ik heb twee broertjes van elkaar, die heb ik al sinds dat ik pianoles geef vanaf het begin. Die zijn tien en twaalf. En dan heb ik een meisje dat er ook bij zingt, dus die doet een beetje hetzelfde als ik en die leer ik haar zelf begeleiden op de piano met dus, uh, zang. En dan heb ik nog iemand, die is veertien jaar en die vindt het gewoon erg leuk om te spelen. Dus, dus ik geef één keer per week ongeveer tweeënhalf uur een, les in totaal. Hoeveel concerten heb je eigenlijk al gespeeld? Nou, ik zou niet weten hoeveel precies, maar uh, ik heb al mogen spelen in Mises Sacrum in de jubileumzaal. En dan mocht ik een half recital spelen, dus dat is ongeveer drie kwartier. En uh, ook een keer op Kasteel Doornenburg. En verder heb ik ook een paar keer bij Wie Wie thuis thuisconcerten mogen geven. En ik geef ook wel eens huisconcerten, dus gewoon bij mij thuis op de vleugel. En uh, staat er nog wat in de planning? Kunnen we, kunnen we misschien binnenkort een concert van jou gaan bijhouden nog? Ja, begin september. In september heb ik een concert in Apeldoorn, het Kanaalconcert. Dat is zeg maar een soort van grachtenfestival zeg maar grachtenfestivalachtig iets. En dan speel ik op een podium op het water en dan tegenover zitten de mensen en er komt dan een paar duizend man als het goed is. Verslaggever Sjors Lenders in gesprek met Ishiko Verzel. En je hoorde ze al eerder in ons programma Jesse Laport En uh, even kijken, ik ben even de naam kwijt. Olivier Capio is de naam. Olivier Capio. Jullie gaan beginnen met jullie tweede nummer. Ze dus staat op te spelen... Je ziet, gehuld in een nevel, maar niets meer ontziet. De parten die spelen, de parten die missen. Bekend is voor velen, blijf in het gewissen. Parade op de strijd. Haal gevundecht, obstakels verwijder, tactieken gewicht, Huis zijn de zorg, je focus is dicht, en hier is je oorlog met gesloten vizier. op de spelen in ieder je ziet gehuld in de nevel, maar niets meer ontziet de parten die spelen, de parten die missen, wat bekend is voor velen, nu is in het gewissen. Mentaal gefundeerd, Obstakels vermijden. Tactieken geleerd. Thuis zijn de zorgen. Je focus is hier. En hier is je oorlog. Met gesloten vizier. Je hoorde lessen Jesse Laporte en Olivier Capio hier bij WNL. En dat was het eerste uur van De Toekomst... Volgende uur zijn we er weer, dan met onder meer een interview met Hanna Verhees. Zij is een topmodel van 16 jaar. Maar we gaan eerst luisteren naar het journaal van 3 uur met Dorald Megens.